5 uur. Mautschreurs met het nw -journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een straaljager neergestort. Volgens onbevestigde berichten is het een toestel van de Zwitserse luchtmacht... dat een Leeuwarden was vanwege de luchtmachtdagen... die daar komend weekend worden gehouden. Het toestel is neergekomen bij een vijver, niet ver van het dorp Beetrum. Volgens de brandweer ligt het wrak in de berm en is het een brand gevlogen. De piloot heeft zichzelf met een schietstoel in veiligheid gebracht... Een aantal gevechtsvliegtuigen voerde vandaag in aanloop naar de luchtmachtdagen trainingsvluchten uit boven Friesland. De Krijgsraad in Suriname heeft bepaald dat de strafzaak tegen de verdachten van de decembermoorden moet doorgaan. Dat betekent dat de omstreden amnestiewet van tafel is. Volgens de Krijgsraad is die wet niet rechtsgeldig. Het proces werd na de invoering van de wet in 2012 stilgelegd. Nabestaanden van de 15 tegenstanders van het militair regime... die in 1982 werden vermoord, reageren verheugd op de uitspraak. Op een pluimveebedrijf met 48.000 kippen in het Friese Hiaugen is een milde vorm van vogelgriep geconstateerd. Het gaat waarschijnlijk om een H7-variant... die kan muteren tot een zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke variant. Het bedrijf wordt geruimd. Sinds vier uur vanmiddag geldt in een zone van ruim 1 kilometer rond het bedrijf in de gemeente Deel een vervoersverbod voor pluimvee, pluimveemest, eieren en gebruikstrooisel. Er zijn geen andere kippenbedrijven in de buurt. De staking van de piloten van Air France gaat door. Nieuwe onderhandelingen zijn vanmiddag op niets uitgelopen. De verwachting is dat de piloten overmorgen voor het eerst het werk neerleggen. Uit protest tegen plannen voor nieuwe bezuinigingen. De Tweede Kamer is bezorgd dat de KLM banen verplaatst naar Frankrijk. De Kamer reageert op geruchten dat de top van Air France KLM op die manier de werknemers in Parijs tevreden wil stellen. Het weer vanavond en vannacht overal droog, lokaal kans op mist. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt dan 17 tot 22 graden. Morgenavond in het westelijke deel kans op het regen. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad verloopt de spits grotendeels normaal. Er staan er nu 40, 40 files dus. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A4 richting Den Haag tussen Knopende de Hoek en Nieuw Vennep 7 kilometer. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knopend Oude Rijn 9. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagenstein en Noordeloos 8 kilometer. En verder in de richting van Breda staat tussen Noorderloos en Hank 11 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En die, die file levert je midden dan een half uur vertraging op. A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 5. En verderop bij Amersfoort-Vathorst staat 6 kilometer. Tot zover de verkeersing.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 It's not a thing. Terug voor het tweede uur muziekboelen van live op CFM. En mijn naam is Wassenaar en het techniek is vandaag in handen van Ronald Krajenstein. En ik heb nog een gezegde van vandaag: de lente is de manier waarop de natuur zegt: tijd voor een feestje. I'm you. Startverkoop, nieuw seizoen, theater De Luifel en het Oude Kerk in Heemstede. De voorverkoop van het culturele seizoen 2016-2017 is begonnen. De programmeur heeft voorstellingen geselecteerd om je nu al op te verheugen. Artiesten uit binnen- en buitenland, wereldberoemd en nog maar een beetje beroemd... zullen acte prezant geven in theater De Luifel en de Oude Kerk. Natuurlijk is er weer een aantal kindervoorstellingen... waaronder een hilarische kleutervoorstelling iPad... In de categorie Cabaret komen onder andere de finalisten... van de Varenleidse Cabaret Festival 2017 langs... en maken Erik van Muiswinkel en Justin van Oel hun opwachten. Of houdt u meer van muziek? Podium Heemstede heeft meer ruimte voor zowel sing- en songwriters... jazz als Isabelle van Keulen, ensemble... en vele, vele andere muzici en zangeres. De voorverkoop is gestart. U kunt dus nu alvast uw toegangskaartjes voor het nieuwe seizoen kopen... Dat kan zowel via de website als bij de theaterkassa aan de Heerenweg. Het adres is Heerenweg 96 in Heemstede. Telefoonnummer 023 548 3838. En de openingstijden zijn maandag tot en met donderdag van 9 tot 4 en vrijdag van 9 tot 12. En heeft u de nieuwe brochure 2016-2017 al? De nieuwe brochure zijn af te halen aan onze kassa aan de Herenweg of bij het Raadhuisplein.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 in Het is dit jaar de zevende keer dat Erwin Hilbers... de zoon van de legendarische VVV-directeur Deo Hilbers... de vismaaltijd op het Gasthuisplein organiseert. Vorig jaar dacht ik dat het de eerste lustrum te hebben gevierd... maar dat was toen al de zesde keer, verontschuldigde hij zich. Morgen, op 10 juni, is het weer zover. Vanaf vijf uur kunnen de gasten aanschuiven op het Gasthuisplein... en vanaf zes uur zullen leden van de volkorenvereniging de Wurf... gekleed in hun traditionele Zandvoortse kostuums... Een maaltijd uitserveren die uit twee gangen bestaat. Allereerst wordt de bekende visstoep van Pieter Keur geserveerd. Daarna krijgen de gasten een mootgebakken kabeljauw... met garnituur en een vloeibare consumptie. En dat alles voor slechts 13,50. De kaartverkoop is ondertussen gestart. De kaarten zijn te verkrijgen bij Bruna Balkenende... op de Grote Krocht, de VVV Zandvoort in de Bakkerstraat... het Zandvoortmuseum in de Zware Weestraat en het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, wees er dus op tijd bij en voorkom de teleurstelling van een aantal mensen van vorig jaar. Mocht u met een gezelschap willen komen dat meer uit vier personen bestaat, dan kunt u een tafel reserveren, zodat u bij elkaar aan tafel komt. Dat kan alleen bij Erwin Hilbers. Via e-mail familiehilbers.casema.nl of telefoonnummer 06 28 29 27 9, Deze is speciaal voor jou, Toetje. weerbericht. Vandaag bleef het overal droog. Kijk maar naar buiten. En het is op vele plaatsen zonnig. Ook hier is het zonnig. In het noorden en het oosten van het land kwam vooral in de ochtend meer bewolking voor. Er stond een matige, aan de noordenkust, soms vrij krachtige noordenwind. En het werd 16 graden op de Wadden en 21 rond Eindhoven. Vrijdag is er meer bewolking dan vandaag en morgen. Een groot deel van de dag blijft het droog. Maar aan het einde van de dag neemt de kans op een beetje regen vanuit het westen toe. Op veel plaatsen wordt het 18 tot 20 graden. In het noorden wordt het slechts 16 tot 17 graden. Het weekend verloopt wisselvallig. Op beide dagen komen buien tot ontwikkeling en daarbij is kans op een klamonweer. Waarschijnlijk is het aantal buien in het zuiden van het land groter dan in het noorden. Tussen de bruien door wordt het 17 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het aan de frisse kant van de tijd van het jaar... met een maxima van rond de 20 graden. Elke dag is er een grote kans op buien. En de wind zit voorlopig in de Zuidwestenhoek. Een muzikale verrassing bij het Wapen van Zandvoort op 12 juni... en de aanvang is 4 uur middags. Een muzikale verrassing onder de boom op het Gasthuisplein. De entree is gratis. Locatie, het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein nummer 10. En de website is www.facebook.com-wapen-van-zandvoort. You're beautiful, and that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change and throw my love in. het dat iemand die snurkt zichzelf niet wakker snurkt. Doordat de hersenen eventuele wekprikkels filtreren, zijn mensen niet even gevoelig voor elke prikkel. Bepaalde geluiden appelleren aan een emotie en daardoor is de kans groter dat ze je uit de slaap houden of wakker maken. Zo worden mensen sneller wakker als ze hun eigen naam horen, dan wanneer ze een andere naam horen. Hetzelfde geldt voor babygeluiden. Mensen kunnen al wakker worden... van de minste of de geringste kick van hun eigen kind. Terwijl het geluid van andere kinderen ze beduinend minder aanspoort... tot wakker worden. Snurkers wekken irritatie op... en kunnen je dus uit je slaap houden. Constante geluiden, zoals een tikkende wekker... of voorbijrazende auto's... maken je juist minder snel wakker... legt slaapspecialist en neuroloog Monique Vlak uit. Wat de snurker zelf betreft... Onderzoekers denken dat mensen minder snel wakker worden van geluiden uit hun eigen lichaam. Kan de bedpartner daar niet aan wennen? Net zoals zij of hij dat wel kan aan bijvoorbeeld het voorbijrijden van treinen. Dat blijkt lastig. Snurken is namelijk veel dichterbij en de irritatiefactor is vaak groter. Overigens kan het wakker liggen van een bedpartner ook heel goed uitkomen. Want sommige snurkers hebben last van slaapapneu. Ze stoppen tijdens hun gesnurk soms met ademen, om vervolgens weer te beginnen met ademen en snurken. Het is belangrijk om dat op tijd te signaleren, want als het vaker dan tien keer per uur voorkomt, kan slaapagneu tot grote problemen leiden. Zoals vaat en hartziekten, vermoedheidklachten, stress en prikkelbaarheid. Dit is ZFM. I couldn't believe what I Virtual Reality met een 3D-bril op 15 juni van 2 tot 4 uur. Meespelen in je favoriete game of de hoofdrol hebben in een film? Je kunt op woensdag 15 juni van 2 tot 4... in het middelpunt staan in de digitale wereld van de 3D-bril. Rowan de Graaf van Il Sky legt deze middag in de bibliotheek Zandvoort uit... wat Virtual Reality is. En hij biedt de mogelijkheid om een stap te zetten in deze fantasiewereld... met behulp van de Onkele Riff... En de Gear VR. Met een van deze brillen op je neus beleef je de spannendste momenten. De demonstratie is gratis te bezoeken en is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf acht jaar. Reserveren is niet nodig. Meer informatie www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. En de locatie is Louis Davids Carré nummer 1. Telefoonnummer 023 511 5300. Gezondheid. Mijn twee uur muziekboulevard live zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM vervolgt de uitzending met Jong Zandvoort. En dit programma gaat over games, dier van de week, actueel nieuws, het weer, films en draaien in de biscoop en evenementen in Zandvoort speciaal voor de jeugd. Afgewisseld met gevarieerd muziek. Live vanuit de studio, gepresenteerd door Tom Jong. Tot 8 uur en gevolgd door Alternative FM.